De politie is op zoek naar drie mensen die mogelijk iets gezien hebben. Eigenaren van tankstations in het grensgebied met België... zijn bezorgd over de verhoging van de brandstofaccijns. Om de belasting op het huidige niveau te houden... moet het kabinet extra geld uittrekken. Als dat niet gebeurt, loopt het prijsverschil met België op... tot wel 65 cent per liter, schrijft Omroep L1. Pomphouders in Limburg zouden daardoor 20 van hun omzet kunnen verliezen. Pretpark Walibi trekt een reclamespotje voor een Halloween-evenement terug na felle kritiek. In de video wordt een vrouw in een griezelig decor vermoord... waar het publiek in de video erg om moet lachen. Bij het filmpje zijn woedende reacties geplaatst. Mensen noemen het smakeloos, zeker vanwege de recente geweldsincidenten... waarbij vrouwen gewond zijn geraakt of omgekomen. Het pretpark haalt de video tijdelijk offline, maar benadrukt wel dat het om fictie gaat. De reclame wordt later alsnog uitgezonden. De Belgische overheid is niet te spreken over een actie van drie kitesurfers die afgelopen weekend het kanaal overstaken. Schepen werden verrast door de kitesurfers en dat is levensgevaarlijk, zegt een ministerie. Het is niet bekend of het drietal vervolgd wordt. Ze surfden het kanaal over om geld in te zamelen voor een goed doel. Het weer vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen en vooral in het westen kans op een bui, minima tussen 8 en 14 graden. Morgen plaatselijk een bui bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.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 En zullen we dan ook eens een keer een luisteraar echt plezier doen? When you are older,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 Ever in the night Look outside the om twee nummers achter elkaar. Martine Bond hoorde je met uh, Out of Side. Uh, daar kwam op een gegeven moment uh, Gerrit Hersingveld uh, mee met dat uh, verhaal. En die is in juni van dit jaar geweest. Uh, onze uh, hovenier uh, die toch ook nog muzikale kwaliteit heeft. Dat blijkt al, want uh, hij zit ook op het uh, Producers gedeelte in het producer's vak. En hij heeft een van die singles, heeft hij verder uitgeproduceerd met deze Martine Bond met Out Side. Daarachter hoorde je de meest recente single van A. Johansson of A. Johansson. En dat nummer, dat heet Dream Chase Better. En dan moet ik nog eventjes op een plaatje kijken. Ja, zo heet hij eigenlijk voluit. Ik moet ook eventjes weer verder kijken, want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 Love in songs, but as we are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 een eigen unieke karakter... Uh, meer of meer... toe te voegen aan hun festival. Heb ik wel eens het ja. idee. Ja, Zeker als ik het uh, bij jou uh, wel eens beluister. Nou, ik moet wel zeggen... heel veel festivals vissen in de Ja. Die, uh, kijk, festivals... ja, Ik weet niet of jij, jij wel eens bij een festival komt. Nou ja, bent, ik ben nou... er bij één geweest. Dat is het Uit Je Bak Festival in Castringum. Daar ben ik geweest.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 You never know Might miss another train Bougangs waren dat van Hotel Belvedere en All Night Long. Was wel nodig ook eventjes weer een beetje wat uh, pit erin gooien. Daarvoor hoorde je Melanie Ryman, Buggledown. Ik was bijna weer een beetje te laat. Eigenlijk was ik al een halve tel te laat... omdat ik weer ergens mijn kop over om een hoek moest gooien. Um, zo gaan we weer verder met uh, iemand die volgende week hier in deze uitzending gaat uh, spelen...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 Trying to figure out, oh, oh. you want me. Oh. Can't say that this feels well. So why you ain't doing this? you yeah, want 'Cause I know I'm not the one for you, for you, and you know you're not the one. I'm Ik ook laten horen, toen was dit, uh, dacht ik, een oude single, maar dat bleek dus gewoon keihard zijn nieuwe single te zijn. Maar ik kreeg vandaag het bericht van Moello, ik vond het helemaal niet zo erg dat jij deze nieuwe single hebt gedraaid. Alleen maar goed, maar morgen komt hij dan ook echt uit, Something Better, dat is de naam van de single.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 Oh, what You're my grace, it's all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 Jamie Lotus, als het uh, goed is, die, uh, die had uh, meteen daarachter een optreden. Dus uh, dat stond mij nog bij een van die uh, editie van de popronde in Haarlem. Uh, die popronde in Haarlem die zal dit jaar niet in oktober plaatsvinden... maar meer naar achteren. Goed, dus dat uh, voor die mensen die dat uh, willen meemaken. En Bodine Monet hier uit dit dorp, die gaat daar ook aan meedoen. Uh, over muziek gesproken uit dit dorp. Daar sluiten we dit uur mee af. Hier is Wendy Moore met...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 of the puzzle into